Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke knal vanmorgen in Beeldhoven. Na een gaslek stort een flatgebouw deels in. De bewoners waren op dat moment al geëvacueerd, maar er raakten wel vijf brandweerlieden en twee politieagenten gewond. Met hun gaat het goed. Het pand wordt nog onderzocht, zegt de brandweer. Wij richten ons in ieder geval op de werkzaamheden om te voorkomen dat er een derde explosie komt, hè, dus dat we dat veilig stellen. We gaan ons uh, ook uh, zeker van stellen dat, er, dat de instorting dat dat in ieder geval ja, niet voortschrijdt, dan wel dat de maatregelen getroffen worden. ...dat daar geen gevaar meer uit dreigt. De 28 gezinnen die in de flat wonen worden opgevangen door de woonstichting. Amerika gaat Oekraïne opnieuw helpen met spullen. President Biden heeft een nieuw steunpakket aangekondigd van 735 miljoen euro. Er gaan onder meer drones en munitie naar Oekraïne. Er komt geen nieuw voetbalstadion voor Feyenoord. Er lagen verschillende plannen op tafel, maar die blijken nu simpelweg gewoon te duur. Een enorme teleurstelling voor de club. Er is natuurlijk heel veel uh, energie in gezeten. Er is, uh, veel mensen hebben daar tijd aan besteed. Uh, er is natuurlijk ook veel geld aan besteed. En het is het extreem jammer om te constateren dat het allemaal toch niet kan. Een deel van de Feyenoord supporters was fel tegen de bouw van een nieuw stadion. De Rotterdammers blijven voorlopig voetballen in de Kuip. En na weken van geruchten is het officieel succestrainer Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen van Ajax naar Manchester United. Het moet een nieuw hoofdstuk worden in zijn succesverhaal. Bij zijn eerste klus als trainer, tien jaar geleden bij Ahead Eagles, promoveerde hij meteen met zijn team naar de eredivisie. De Adelaars host Fred Kapstraat. jarenlang wij zijn bestoken van eredivisievoetbal. Maar wij zijn terug. De afgelopen jaren won hij met Ajax twee keer de beker, deed hij het goed in de Champions League en werden ze twee keer de beste van Nederland. Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Den Haag blijft nog tot het eind van dit seizoen, dus wellicht komt er nog een derde landstitel bij voordat hij naar Manchester vertrekt. Het weer het is zonnig op veel plekken in het oosten, wat meer bewolkt. Morgen, net zoiets als vandaag, dan uh, tussen de 13 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene, de geest van de ANWB. Het is vanmiddag bijzonder druk in de regio. Onder andere op de A2 van Amsterdam naar Den Bos tussen Vinkenveen en Utrecht Centrum. Het er langzaam over 17 kilometer. De vertraging is drie kwartier. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knap het Nieuwe Meer heb je ook een kwartier tijdverlies. Verder op de A4 richting Den Haag tussen Schiphol en Roulevagensveen. 11 kilometer. Kost je ook een kwartier. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum. Met een nieuwe gein, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu Zandvoort draait door. Sometimes it doesn't come at all de meeste van niet ontgaan zijn. Uh, daarnet, uh, voor zes uur, uh, was er een uh, nummer wat uh, uitgevoerd werd door Yen daar met Come Rain Come Shine. Dus dat een sample in verwerkt. En dat uh, is toch echt bij deze hele mooie song van Paul McCartney. De Silly Love Songs. Eigenlijk onder de vlag uh, van Wings. Want toen heeft hij het uitgebracht. En wat het uh, hele mooie, bijzondere verhaal is uh, van uh, deze Silly Love Songs... is uh, dat hij dit als uh, reactie had uh, geschreven op kritiek... die onder andere werd geuit uh, door zijn voormalige bandgenoot uh, John Lennon... En toen heeft hij uh, gewoon teruggeslagen. Uh, bovendien is het uh, 2022, het is het jaar van Paul McCartney. Want hij viert uh, over een maand, wat zeg ik over twee maanden, zijn 80ste verjaardag. En dan uh, gaan wij uh, dat allemaal een beetje meemaken, denk ik, uh, in dat opzicht. Uh, de man komt uit Liverpool, Ben ik ooit uh, meerdere malen geweest. Leuke stad hoor, overigens. En uh, dit ademt ook een beetje voetbal. Welkom bij deze Zandvoort Draai Door. Dit is een beetje een freak plaatje. Deed het altijd wel heel erg leuk in de discotheek. Natalie in my love won't let you down. My Love en plein jour, tu m'as fait mal, ça va, ça va. Verlading. Want Sting schreef dit nummer naar aanleiding van een tiener... die zich verlaten voelde door zijn toenmalige vriendin. En dat was een aanleiding voor die tiener dan om een zelfdoding te doen. En Sting zelf had er vijf minuten nodig om dit nummer eigenlijk op te schrijven. Het is uiteindelijk best wel een, ja, een redelijk bekend nummer geworden van de police... Later geloof ik ook, dacht ik nog een keer uitgevoerd in, in een 86 remix. Maar ja, dat was al een uh, tijdje okay, daarna alweer. De uh, Pussycat Dolls uit 2006. Voormalig vriendinnetje Kroll Scherzinger van Lewis Hamilton. Let's go. Soldiers, let's go! Dolls. Talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, like listen. It. You see d get hot every time I come through when I step up I in the spot. Mean. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, Let's I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, baby, so gangsta with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you hire before you, you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why we're naked.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 They broad won't watch it when I come through it. It's the God Almighty looking all brand new. sure shorty, wanna jump in my ass, thin Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me to my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Show to you your own me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's both for y'all as y'all can get close, So I can hit the phone for y'all. I know she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I probably feel as crazy about you if you were my old man maybe next lifetime Kim Walt met een, een blokje van drie. Uh, en die George Michael, daar zat natuurlijk ook een, een assortiment van Sample in. Namelijk die van Patrice Russian en Forget Me Nuts. En daarvoor de Pussycat Dolls uit 2006. En dat was uh, precies in de periode dat die Nicole Seersinger uh, een verkering had... met een van de snelste mannen uit het Formule 1-veld. Tot nu toe is hij niet helemaal de snelste. Lewis Hamilton. 7 varen wereldkampioen. Ja, ze hebben een blauwe maandag. Een kleinere relatie met elkaar gehad. We gaan op naar de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat doen we met een nummer van The Cure. En het is ook weer een liefdesong die Robert Smith heeft geschreven. Maar dat heeft hij niet van Paul in ieder ingevallen. Love Song! en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het nrs journaal Amerikaanse president Biden komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Met een waarde van 800 miljoen dollar. Volgens Biden worden onder meer ruim 70 houwitsers, munitie en drones naar Oekraïne gestuurd. Voorzitter Gert van de Kamp van politievakpunt ACP legt om gezondheidsredenen zijn functie neer. Van de Kamp werd in februari tijdelijk op nonactief gesteld. Toen hij door anonieme melders was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar een extern onderzoek leverde daar geen bewijs voor. En Feyenoord ziet van de bouw van een nieuw stadion aan de rand van de Maas in Rotterdam. Dat heeft de directie vanmiddag bekendgemaakt. Ook twee plannen om de Kuip te verbouwen zijn voorlopig van de baan. Het weergt morgen een mix van zon en bewolking en stevige oostenwind. Het wordt 13 tot 18 graden.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 ...weer een gereedheid gebracht voor vanavond... ...want we hebben vanaf 8 uur... live muziek in Alternative VM FM... ...met Jasper Schalks. Veline was dit met Alleen... ...en daarvoor hoorde je field. Dat is een... Uh, ...mooi nummer uit... Uh, ...de jaren 90. Ja lekker, spijt even gewoon met, uh, met wat... Uh, ...met wat draden. Wat zei je jongens? Kan allemaal in, in, in... dit gedeelte van de uitzending... In deze zand wordt uh, draaid door Dance Nation en Sunshine, maar dan wel een, in iets wat langere uitvoering. Boys and girls man die je misschien hoort op de, deze single... Uh, zou zomaar uh, kunnen zijn die Michael Cretow kan zijn. Dat is die uh, gozer van de Enigma. Maar dat kan ook wel kloppen, want die Sandra heeft ook weer... ja, een uh, relatie met die Michael Cretow van Enigma. En uh, die is dus denk ik stiekem al uh, te horen geweest op deze single... In the Heat of the Night. Was uh, destijds uh, de opvolger van Maria Magdalena. Dance Nation hoorde je daarvoor met The Sunshine. En dat uh, was... Een beetje een wat langere versie. Straks hebben we Alternative FM. In dit eerste uur gaan we terugblikken over de Rob Agda wordt Allerlei gesprekken zijn er opgenomen. En die hoor je in dat eerste uur. In het tweede uur en de derde uur staat Jasper Schalks centraal. En hij gaat een aantal nummers laten horen. Dus dat is allemaal in het Alternative FM. Gedeelte tussen 7 en 10. Wat je daar zou kunnen aantreffen is dit. En dat is eigenlijk best wel een heel mooi nummer. Van een... Heel mooi album, namelijk Passages. Francis' album bleek. gaat dat doen tot aan 7 uur met Blisters. It's my owl.